Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. 6 uur. Radio 10 Gold weer en nieuws. Vannacht in kloopklaringen. Minimumtemperatuur 9 graden. Morgen veel bewolking en in de middag en avond kans op regen. De wind draait van zuidwest naar zuid en neemt weer toe tot vrij krachtig. Middagtemperatuur 15 graden. Daarna tot donderdag blijft het aanhoudend wisselvallig en te koud voor de tijd van het jaar. In het westelijk havengebied van Amsterdam in Nederland is een container met giftig azijnzuur gaan lekken. De politie heeft de omgeving van de ankerweg waar de container staat voor al het verkeer afgesloten. De scheepvaart in de buurt is eveneens stilgelegd. 35 brandweerlieden proberen het azijnzuur nu te neutraliseren. Zolang Sovjet-president Gorbachev de onafhankelijkheid van de sovjet republieken niet aantast... ...wil de president van de Russische federatie, Boris Yeltsin, wel met Gorbachev samen blijven werken. Ook het hervormingsbeleid moet voortgezet worden. Yeltsin zei dit in een interview met het Duitse blad Bild. Volgens het Iraanse persbureau IRNA wil de Sovjet-Unie lid worden van de organisatie van olieproducerende landen. Een verzoek van Moskou zou hiertoe bij de OPEC zijn ingediend. De onderminister van oliezaken van de Sovjet-Unie, Tchurilov, zegt dat zijn land tot nu toe geen lid van de OPEC kon worden omdat het land de prijs voor de olieproductie onafhankelijk bepaalde en omdat die productie eigenlijk een staatsgeheim was. Het front van nationale redding in Roemenië voelt er niets voor om een coalitieregering te vormen met de vijf grootste oppositiepartijen. Een oproep van de oppositie hiertoe is met klem van de hand gewezen. De regering van premier Roman zegt uitsluitend samen te willen werken met de kleine oppositiepartijen om te voorkomen dat deze groeperingen zijn economisch beleid niet steunen. Dit is Herbert Visser, Radio 10 Gold News. 24 uur per dag, de goudste oude. Radio 10 Gold. De volle laar. En alle luidjes al daar op het web Ook jullie krijgen een flinke man. Die plaatjes draaien, zit weer voor u klaar Met fout t-shirt en vreselijk haar zolen, een gutschurde broek Echt wat je zegt, een shabby look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 geen paniek op 5-0-1 klinkt het ook vandaag. De volle laag. Ja, de volle laag. Ja, de volle Ja. Laag. Zo, uh, ja, daar zijn we weer. Het is weer zover. Het is weer de zondag. Ja, en vandaag begonnen we natuurlijk in stijl. Arwin draaide in, vandaag al cassettebandjes uit de jaren 80. Dus dachten we, nou, er kan een nieuwsbulletin niet meer ontbreken. Herbert Visser was dat met zijn enige echte nieuwsbulletin. Over Gorbachev natuurlijk en over Roemenië. Tegenwoordig gaat het ook over Gorbachev. Niet meer, nee, niet meer over Gorbachev. Wel over Roemenië. Maar in een heel andere context. Heel grappig trouwens dat ze in uh, 1989... Of 1990, daar hebben we het eigenlijk over. Dat we in die tijd ook al konden luisteren naar R.E.M. Met Shiny Happy People. Ondanks uh, dat uh, die plaat pas in 1993 uitkwam. Ook dat kwam natuurlijk van muziekkassetten. Alle twee. En dat was te horen ook. Voor de mensen. Goed, vandaag hebben we natuurlijk weer een speciaal blok... Een blok met muziek. Uh, voor, speciaal voor mensen die niet van thema's houden, hebben we vandaag een uitzending zonder thema. Uh, met het thema Geen rode draad te ontdekken. Vandaar dat we nu beginnen met jaren 80 muziek. In de jaren 90 jasje. Uitgevoerd in de jaren 0. Uh, ja, wat was eigenlijk een rode draad? Ik ben hem kwijt. Nou, voor de mensen die hem zoeken, deze twee uur de volle laag. Gaat u hem niet vinden. Hier is hij dan. Killing Joke met de Nirvana-aftrekselbron. Uh, oh maar wat er zin. Uh, Ethisch natuurlijk. Ethisch verantwoord hier op jouw eigen radio 501. Dit, dit is een Dream Mix. ja en dat is 80's. 80s 80s 80s 80s 80s 80s 80s 80s en dit zijn de Big Nose Big Nose Willy's uit Amsterdam met uh, wat lekkere vuige bluesrock ja gewoon speciaal voor jou Oh yeah, Picknose Willys! En dan gaan we gelijk door met de Beck. Beck, en wat hebben je allemaal niet in de jaren 80? Een Gamma Ray. En zeker niet dit nummer van Beck. Want Beck uh, uh, deed in ieder geval dit, die we nu niet spelen: Gamma Ray. We gaan weer back. We gaan weer back naar de 90s. 90s, 90s, 90s. En dat is Doep natuurlijk. Doep. Uh, bekend van uh, Ferry en Ganefsky. Oftewel, Doep is uh, Ferry en Ganefsky. Hebben natuurlijk uh, een plaat uitgebracht in de jaren 90. Uh, Circus Doep heet dat. Ik heb een speciaal over laten vliegen voor jullie. Uit Australië. En daar staan twaalf nummers op. Waarvan 10 reguliere nummers en 2 remixen. Voor de mensen die dat leuk vinden, dat soort informatie is dat bedoeld. Helaas, het is geen thema-uitzending, dus niet heel veel meer informatie vandaag. Hoewel dat natuurlijk heel lastig is om te spreken en toch geen informatie te verstrekken. Goed, gaan we verder uh, met een nummer uit de jaren 10. Uh, Circus Loop, dat was natuurlijk eigenlijk de, de, wat je dit hoorde, dat was natuurlijk eigenlijk zo, de Charles Dunn, dat is uit de jaren 20. En we gaan weer terug naar de jaren 10 of heen. Goed, uh, ik hoop dat jullie het niet kunnen volgen, want dan is het thema geslaagd. Goed, uh, hier komt in ieder geval het nummer van Charles Knowles, uh, Knowles Broglie. En het nummer Who Cares, hier op jouw Radio 501... stand me, I have to talk to someone else, 'cause every little bit helps. And I could go on and on and on, but who cares? It feels like the surreal life, but it's still nice. Wish I could live twice, and I still might if these wounds heal right. I see a little light, even though it's still night. It feels nice. like. That's a real But still nice. and I still might If these ja, here are you my still me night. Still night. And I can go on and on and on But who cares?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 I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the straw boss said, well, bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and..." Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning, it was drizzlin' rain. Fightin' and trouble are my middle name. I was raised in the cane break by an old mama lion can't know a hot tone woman. Make me walk the line, you load sixteen tons. Of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 To the company store. Ja, en volgens... Uh, ...volgens Disky... ...ja... ...volgens Disky is dit een uh, country hey, legend. Good Tennessee, Ernie I'm Ford. Dat nou, is ook een bekend dietje. Hey sweet baby. Hoor nou. Don't you think maybe we could find us a brand new recipe. Dat is Helena Colonel. I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing free. So if you wanna have Maar speciaal nog voor de mensen die aan het eten zijn. Hey, good looking. How about cooking? Something up with me. Dus uh, bent u aan het koken? Bent u aan het eten? Ik wens u allen een smakelijk maal. I'm free and ready. So we can go steady. How's about saving all your time for me? With I'm going to write my name on every page Hey, good looking What you got cooking How's about cooking something up with me Dennis, The Ernie Ford en O'Connell En met uh, Hey, you're good looking How about cooking something good up with me En hier zijn de, de enige echte Dutch college swing college college swing college band met niet het minste nummer het is natuurlijk I wish I could shimmy like my sister Kate van Pyron opgenomen in 30 december 1960 in Hilversum met uh, onder meer Oscar Klein op een klarinet en Arie Lichthart op banjo zo so, plezier Ja, en wie speelde dan ook weer banjo? Weet jullie het nog? Stuur het antwoord naar Koepersweg nummer 1, 1624 AA in Hoorn. De Dutch College Swing College, College Swing College Band. Met natuurlijk een nummer... Uh, ja, een, een niet zomaar een nummer. I wish I could shimmy like Sister Kate. Ik wist dat jullie uh, dat uh, wisten. Uh, stuur dus je antwoord uh, op de vraag... Uh, wie was ook alweer de banjo speler in dit gezelschap? Uh, stuur het antwoord naar uh, 1624AA in uh, Horen En dan nummer 1 van Koepersweg nummer 1. Dat is natuurlijk Radio 501. En uh, zo komt alles samen... We nemen even de trein en we gaan even naar Londen. En dat uh, laten we begeleid worden. Voordat je weer met uh, uh, Paul McCartney in de trein vast komt te zitten. In de trein naar Londen. Neem dan ook de trein, de laatste trein naar Londen. Hier is natuurlijk niemand minder dan de onvolprese uh, band. Of onvolprezen band. Of all. Uh, hier is Ilo met de uh, laatste train uh, to Londen. Uh, dacht ik zo. Dacht ik hoor, ja. Ik kan naar mij liggen Ja, volgens mij dit is het goede nummer Joepie! Joepie! Ja, dat geldt voor alle mensen in de trein met Paul McCartney. I really want to live left forever. Maar dat kan natuurlijk niet, daarom slaan we even wat episodes uit dit nummer over. Dan gaan we weer. Samen zit er een stofje onder of zo. Ja, ik denk het wel. Ja, en we hadden laatst een brief gekregen van Harry Blom. Harry Blom uit, uh, uit Grotebroek. En Harry Blom vroeg, uh, ja, ik geloof er helemaal niks van dat jullie live draaien. Uh, ook met uh, fysieke, fysieke dingen. Dus uh, ja, Harry, ik hoop dat dit een beetje stof tot nadenken geeft. Deze stofwolk onder uh, de naald, uh, op de plaat van Ilo. Uh, niet de minste plaat trouwens. Uh, last Train to London, uh, zoals ik al zei, opgedragen aan Paul McCartney. Die uh, mensen vermaakt in een trein als hij vastzit. Goed, uh, wie er nog meer vastzitten uh, uh, als in, in een trein zitten... en ook nog uh, mensen vermaken, is, natuurlijk zijn natuurlijk de Petro Boys. Alleen ze zitten nooit in een trein. Uh, maar ze zitten wel eens in een auto. En uh, daarom ook hier het nummer uh, Hello Space Boy. Uh, wat ze hebben geremixt, uh, maar ze ook samen gezongen ook weer. Met David Bowie, niemand minder dan hij. Hello Space Boy, dus mocht je ooit een keer vastzitten in een ruimteschip... Ik zou zeggen, draai dan dit plaatje dan even en uh, zeg dan even hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Want het is ook echt, hallo Spaceboy. Het is niet hallo Spaceboy, het is hallo Spaceboy. Nou fijn. dit is de Extended Mix en dan gaan wij even lekker eten. Smakelijk eten voor iedereen die aan het eten is en lekker uitbuiken voor iedereen die klaar is met eten. En voor iedereen die al lang klaar is met eten, uh, ik zou zeggen, neem een lekkere neut. Wat een nummer, hè? Eh. God, wat een nummer. Nou, het was wel een nummer inderdaad, uh, zegt dat wel. Uh, natuurlijk, niemand minder dan Hello Spaceboy van. Uh, van niemand minder dan iemand anders. Ja, kijk, uh, daar hoorde je al een glimp van een ander liedje. Uh, het is nu tijd voor die welbekende rubriek. Uh, uh, wel eens geroemd en soms uh, ook uh, ontroemd. Of hoe heet dat? Dat was eigenlijk tegenovergestelde van geroemd. Nou ja, we maken het allemaal uit. Hè? Pop jij of pop in? Nou. Iedereen bocht. Want die piet is zo dik. Ramsplaat, dit is zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een hammerkras in het schap staat. Schap staat, Ramsplaat, dit is zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro wat naar huis gaat. Huis gaat. Nou, we, we hebben weer een Ramsplaat. Iets te veel rampsplaten trouwens, dus misschien komt er nog wel eentje langs in het volgende uur. Vandaar dat ik denk, nou doe het gelijk het eerste uur. En hey, zijn we daar weer van af. Cathy Dennis, uh, Move to This is de plaat. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, het nummer dat we gaan draaien is natuurlijk weer nummer 7. Ik zal je verrassen, Move to This. Oh, nou we, we, we hebben gewoon weer de kerk te pakken. Nummer 7. Uh, uh, geproduceerd door Now Rogers. Oh nee, niet, die niet. Do this If you want to be my everything Do this If you want to be discovered Do this If you want to be my special Bij Polidor uitgegeven in 1991 en dat is ook helemaal niet te horen. Wat dan plaat, he? He, Hier zaten we te wachten. Dat was echt wat we nodig hadden. Nou, ook dat nieuws van Gorbachev, wat was dat ook erg? Wat was dat ook weer erg? He, dat Yeltsin mocht dan toch weer meedoen omdat hij toch weer, ja goed, he, dat is allemaal van dat soort tekortjes. Goed, uh, niet uitmaken zou ik zeggen tegen Gorbachev en dat is ook wat Rosebeef heeft geschreven over deze situatie niet uitmaken uh, ze zullen later niet gaan trouwen ook niet dus dat, uh, nee, niet uitmaken uh, God, er is wel geen rode draad ontdekken in dat precieze thema van deze uitzending Roosbief met niet uitmaken Nou, dat maak ik wel een keer zelf uit de zondagavond, terwijl de buren Julio Sport Kijk jij daar, de volle laag? Wat krijgen we allemaal in het volgende? Muziek! Luisteraars, ramsplaten, <laughs> Ik ben van deze muziek. Ik weet niet waarom. Uh, nou ja, tot volgende uur dan maar, zou ik zeggen. Oh, we zit al in het volgende uur? Nou ja, eerste reclame. Reclame. Reclame. Uh, ja. Goed, hoe kan je hier nou een mooi eind aan breien? Nou, hier wow, tof. Joris. Oh ja, dat was echt een toffe beer. Uh, is.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 van de donderdag. veranderdonderdag. Vans middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar van de donderdag op Radio 501. Wij zijn de acteurs van Soldaat van Oranje, de musical. En wij gaan een dagje met verstandelijk beperkte kinderen naar de dierentuin.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 Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra uit de studio, laat je horen wat voor talenten er allemaal rondlopen. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Oh jezus, ze zijn nog steeds, zijn nog steeds bezig. En, en dan blijft de plaat ook nog hangen. Nou, het, verschil, het mooie is dat je het niet hoort. Dan kan ik ondertussen even rustig op zoek naar een andere plaat. Nee, laten we niet flauw doen, hè. Ja, hoor je hem al? Daar komt hij. Daar komt hij. God, zo wordt zeggen. So call Ellie Reed Name calling to calling my name Ja, that was Ellie Reed And here is Prince Matt, you are always You are always in my hair Ja, ah, en dat was niemand minder dan Prince met She is always in my hair. En dan gaan we verder met uh, Ultra Brain, Neo Punk. God, dat is inderdaad geen lijn te ontdekken vandaag. Uh, had ik dat al gezegd? Had ik dat al gezegd? Misschien is de lijn juist wel dat ik de hele tijd zeg dat er geen lijn is. Ja, en zo heet ze mij door. Ik ben ontmaskerd en hier is dan het nummer, het ontmaskeringsnummer Mondkiki. Monkiki Gezellig Tot nog weer een beetje ja, van die gezellige pianoachtige dingen Maar dan met een heavy distortion eroverheen Dit was natuurlijk niemand minder dan Ultra Brain Met Neopunk In ieder geval in de vorm van Monkiki Monkiki Wat gaan we meer krijgen vandaag? Muziek natuurlijk Speciaal voor de luisteraars is dit uh, uh, muziek uh, Hey, dat is interessant uh, Ja, inderdaad Muziek van de tightrobes, de plaats Boy. Dit yeah. is deze week, de Radio 501, Plaats voor je hoop, Down radio, jouw muziek, echte muziek. Down in the blue down in the deep where the mothers cry and the babies, and the smoke that range of telephones song you the window with a strange and the Like that. But then again, the ginger said Tony lost his fingers and was crying for a week And the drum was getting paid and we of the dying are singing a the song They're begging us to sing along Don't let the sound get to your nose it'll ring and it'll stay Somebody's gotta find a way Zo, zo, zo, zo, zijn het highs, highs, bro. Kicks. Woe. Ja, de ruige versie van Herman Brood uh, zegt ze ook wel eens. Ze zeggen het ook wel eens niet, maar dat komt omdat je ook heel vaak andere dingen zegt als de ruige versie van Herman Brood. Hier is dan uh, de enige echte rubriek van onze enige echte Jaap de Heuze, uh, maak weer even plaats voor de Kenner. Hoewel ik zijn kennis een beetje in twijfel uh, trek. Jaap de Heus heeft een hele fijne neus. Is muzikaal en weet routineus. Wat nu een flop is en wat fabuleus. Daarom nu de Jaap de Heus Platenkeus. Um, ja, um, uh, ja, dat is mooi. Um, dat, um, ja, uh, ik kan me aanschuiven dankzij uh, de radiodirectie. Uh, we hebben vandaag uh, muziek um, met uh, figuren uh, uitgezocht. Uh, vandaag uh, Nels Andrews uh, met, uh, I hope uh, I uh, don't, uh, oh, uh, dacht uh, zijn man, uh, ik dacht vrouw, um, Nel, ja. Um, yeah. um, I hope uh, I don't uh, fall in love with you. When the music plays new display. Ja, um, yeah. Nels Andrews uh, is a singer en songwriter en hij maakt volgende muziek en uh, dit is van de plaat um, Keine uh, uh, Bafne, Befne Dus uh, uh, Bafne, de Gold Rush. Um, Nels Andrew, uh, singer aan song, Hij uh, <coughs> uh, uh, woont uh, in New York um, aan muziek. Hij is dan uh, uh, is, uh, uh, gebaseerd op uh, hard, het hard leven in uh, New Mexico uh, op, uh, op de route 66. Uh, ja. De 66e route um, crafting. Uh, songs uh, zijn geïnspireerd op de, het, het woestijnklimaat. En uh, natuurlijk de unieke de individuele mensen, uh, uh, allemaal individuele, uh, die hij ontmoet heeft uh, onderweg. En hij maakte uh, gitaarmuziek, zoals je hoort, um, uh, met bergen. En hij speelt uh, ook toetsen, uh, denk ik. Uh, mat. En, uh, als je wil uh, luisteren naar muziek uh, zoals hij, dan uh, hij is hij uh, uh, binnenkort uh, oh, uh, in Nederland, and, uh, in Xenix. Uh, als je dan denkt uh, naar Xenix, dan moet je, moet je wat later komen, dan gaan de lichten aan. And, uh, hier, um, crafting. Um, dus uh, off-trock batting is een andere plaat van uh, nieuw um, ja. <coughs> Je hoort bas tonen die door het muziek klinkt. In 2005 begon hij trouwens met een Dabbit de album. Sunday Shoes, dat is pas zondagse schoenen. En die wordt vaak toegeweren aan de El Paso Eyepatch. Maar dat is onterecht, want Nels heeft ook meegedaan. En Bob Harris... Uh, dat was mijn collega, uh, die vond uh, Sunday Shoes wel een van de beste platen van het jaar. Helaas uh, is het geen 2005 meer. Een um, uh, Catamount uh, Records heeft hij uh, uitgegeven. aan uh, met hat unsigned. En unsung. Uh, Americano uh, Compilations. En uh, released. Uitgegeven, bracht. Uh, hij uh, met 4, uh, 4, uh, en uh, ja, hij zit in hij uh, is aan uh, het toeren. En uh, hij heeft ook uh, een prijs gewonnen. Texas. Ja. Enfin, um, ja, we uh, gaan maar weer. Hè. En, uh, en uh, u mogen uh, lekker uh, luisteren Ma naar deze muziek. Um, en ik uh, ben er volgende week weer, uh, denk ik. Of niet. Uh, dat eh uh, ja daar hoop you don't want from ja sorry uh i hope uh dit was uh, i hope uh, i don't fall in love eh uh, dat vind ik wel eh uh, ik moet wel zeggen dat ik in love vallen uh, uh, wil eh uh, with uh, you uh, van Nels Androes. No way to be found. A search the place for your lost face. guess I have another round. I think that I just felt. Gone Man Gone Gone Man Gone Gone Man Gone Gone Man Gone Gone Man Gone Dit was Iels natuurlijk met het uh, plaat uh, Gone Man On uh, van de plaat uh, End of Times Of End Times, oh, wat is het ook weer? Is het nou End of Times? Ja, het is End of Times Of het is End Times, nou ja, het is allemaal Fantastisch, we beginnen weer met de Rams Plaat, we gaan gewoon door We gaan gewoon door Iedereen bocht, Want die beat is zo dik. Ramsplaat, dit is zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. Schapstaat, Ramsplaat, dit is zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een eurowolf wat naar huis gaat. Huis gaat! Ja. We hadden gewoon, we hadden gewoon zoveel Ramsplaat mee vandaag, dat we er gewoon nog eentje in stoppen. Dat, uh, dit is Wahoo met van uh, opnieuw van de hele plaats. Euro uh, Corviges Coyotones New Music Society nog nooit van gehoord. Uh, er staan alleen uh, zes nummers op. Uh, daarom draaien we nummer twee, want dat nummer heet nou Seven Up, dus dat is toch nog een beetje zes, uh, zeven, zes, zeven. Die distanciën en de jaars hebben we nu vast binnen. Toch met de plaat. Leuk hoor. Ja. Dat voor 1 euro. fabuleuze gitarist Matti Kurkinen of Ilja Sastimoenjen. Oh yeah! Helaas overleden in een auto ongeluk hier een tragic accident. We kan ook op de uh, trap gebeurd zijn, ja. Oh, wat een plaat, god, en dat is uh, dus voor mijn 1 euro de Ero Corfistone Music Society. En ondertussen gaan we nog even door. Zo. Oh. Oh. Goed, uh, nou ik ga toch die ene plaat opzetten die ik toch de waarvan het toch de bedoeling was dat ik hem opzette. Dat ga ik dan ook doen. Het is jazz, het is muziek, het is muziek van wel te verstaan. Het of Becht Quintet. Uh, die Be niet uh, van Ernie Becht, maar dit is gewoon uh, uh, ja, ja en dan gaat hij. Ik uh, ga hem gewoon op play drukken en we zien wat er gebeurt. Hier is hij dan. Het Mezzo Becht Quintet. En iedereen die dacht, uh, ja, dit soort muziek hebben we eigenlijk gewoon gehoord. Klopt, het komt weer uit de jaren 20. Dit is de blues of the roaring 20s. Nou ja, eigenlijk komt het dus niet uit de jaren 20, maar het gaat wel over. Opgenomen in Chicago, 20 december 1947. Het Mesroff-Baget-Quintet hoort net op de Twitter. Op de Twitter? dat was heel wat, die muziek, dat is toch fantastisch. Ja, en ondertussen gaan zij nog even gezellig door. Gaan we even een ander plaatje opzetten, uh, Mozart natuurlijk. Dat was vandaag nog niet voorbij gekomen, klassieke muziek. Dus uh, ondertussen zetten we even een filletje op, dan kunnen we tegelijkertijd... Nou ja, ik kan dat natuurlijk gewoon net zo goed gelijk. God, wat een lekkere ouwe wedstrijd hier. Gezellig plaatje draaien hier op jouw Radio 501, alsof het nooit eerder gebeurd is. En dat is niet zo, want het was ooit eerder gebeurd. Wat gaan we draaien? Nou, iets van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft, dus dat moet wel goed wezen. Beginnen we even met Allegro, een kleine nachtmuziek in G-duur, uh, uh, uitgevoerd door het Berliner Philharmonica. Dus dat is wel echt, uh, is wel echt de bom. Uh, en welk, welk nummer dan? Nou ja, dat is dus Adagio of Allegro, Allegro, dat is wat anders, dat is een ander stukje. In ieder geval nummer 1, Allegro, uitgevoerd in G-duur. Ik heb van Mozart, maar ja, mijn oma is ziek. Zeg Ik nog, ik denk niet dat ze nog ooit beter wordt. Ze is al lang naar het graf gedragen, alweer uh, 20 jaar geleden of zo. Maar daarom ook, uh, Mozart is ook al een tijdje geleden naar het graf gedragen. Dit nummer nog niet, het is nog niet naar het graf gedragen, maar het wordt wel draaglijks gedraaid op Classic FM. Dus voor meer klassieke muziek kunt u inschakelen op Classic FM, op de ziekenomroep van het Westfries Gasthuis. Er is mis mee, natuurlijk. Mensen die van klassiek houden. Uiteraard eh, draaien we liever een die wat meer avant-garde is en wat meer uh, vooruitstrevend. Maar je moet maar denken, Mozart was ook vrij vooruitstrevend voor zijn tijd. Hij begon ook vrij jong, hè, op zijn zesde of zo. En laten we wel zeggen, het is goed uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker. Het een goede filler dit, geen floor filler, tenzij je van klassieke dans houdt. Muziek. Jesus loved you. Jesus love me. Oh loved me. Sorry. Als iedereen that that that that zegt, Bible, Kokerosi. me. So. Jezus zegt. me. Jezus loved me. Jezus loved me. Jezus loved me. Jezus loved me. Jezus een nummer van een plaat. En die plaat is uh, verschenen in een jaar dat er meer platen verschenen. En uh, dit was uh, natuurlijk om ervoor te zorgen dat er echt totaal geen enkele lijn meer te trekken is in dit radioprogramma. En om uh, daar toch even wat meer uh, rugbaarheid aan te geven, Michel, gaan we weer verder met uh, Michel Mabel, van de Beatles. Een band uit Groot-Brittannië.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 I'll get to you somehow Until I do, I'm telling you So you'll understand Michel, my belle Son des mots qui vont très bien ensemble Très bien ensemble And I will say the only words I know That you'll understand, my Michelle. Michelle was dat van de Beatles. En omdat we dachten dat we het allemaal al wisten... ...komt hier het liedje Everything You Know Is Wrong. Dus als je dacht... Dit was nog wel echt een uh, lijn die ik ontdekte helaas. It's like the time that this uh, minister mm -hmm. in yeah, Indiana yeah. claimed that the theme song for Mr. Yeah. Ed, that old yeah, yeah, yeah, show yeah. about the talking horse, if you de the Mr. Ed theme song backwards, it said Satan is the source. Een misinformation. misinformation taking scissors to play. Black foot down in Florida Coloured pens and for sexing up the I'm the someone who knew They're not telling pre-September I lean on in the loop To help them unremember I was flying on UA-93 That shadow in the footage, it was probably me I'm the rumor, I'm the doubt, I'm the lie But you wouldn't stand near me if you didn't want to die Everything you know is wrong There's a verse missing out of this song Everything you know is Wrong, wrong. And I smuggled hef across the border, stole Danny Casolaro's memoirs, put the acid in the reservoirs. I'm Ron Brown's body on the T43, and I hit those missing WMD. Everything you know is wrong. En dit was natuurlijk weer de aflevering van de volle laag. Ja, ja. iedereen die nog luisterde. Ik hoop dat jullie een lijn hebben kunnen ontdekken. Ik ga morgen weer aan de lijn. Dus komt er morgen, morgen weer een idee opborrelen voor de volgende week. Want binnenkort krijgen we natuurlijk weer muziek, volgende week. Eh, straks natuurlijk na dit uur Mark Schander eh, op de radio. Als geen ander zal hij echte muziek gaan draaien in plaats van dit soort eh, halfslachtige prusmuziek. Het laatste nummer was in ieder geval Tjumbo Wamba met het nummer... Het nummer, ja ik dacht, het nummer Everything You Know Is Wrong. Dus we hadden het wel gezegd natuurlijk. Maar ja, we konden graag twee keer af en als het even kan, drie keer. Want drie maal is scheepsrecht scheepsrecht En wie wil nou geen scheepsrechten verwerven? Goed, uh, tijd om even af te sluiten met het laatste nummer alweer van vandaag. Helaas, helaas. Het zit weer op. Wat kan zeggen, echt muziek straks naar nou, de reclame. Hier komt in ieder geval het nummer. Nou ja, laten we gewoon eindigen met een leuke versie van het Brisse Volkslied. Ja, hallo. Ja, dat dacht ik tenminste. Ja, dat, dat, dat is dat geen geweldig idee. Ja, ik heb even overlegd met de Radio Redactie-directie. Die loopt wel weer dingen te dirigeren. En die zegt dat het precies tot 6, 8 uh, uur moet duren. Dus wacht nog even. Nog even wachten. En daar komt hij dan: het echte, enige echte lied voor Groot-Brittannië hier op jouw eigen Radio 501. Tot volgende week! Britannia, Britannia, you are cool. Take a trip. Britain's ever, ever, ever shall be Hip, hip hip, hip, hip.